12 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Een federale rechter in San Francisco heeft een asieldecreet van president Trump van tafel geveegd. Daar werden asielmogelijkheden voor immigranten die vanuit Mexico illegaal de grens binnenkomen beperkt. De zaak was aangespannen door burgerrechtenorganisaties. Volgens de rechter mag iedere buitenlander in de VS asiel aanvragen en kan Trump niet zomaar de immigratiewet aanpassen. Het decreet was een reactie op grote groepen migranten uit Centraal-Amerika die al weken onderweg zijn om asiel aan te vragen. Inmiddels zijn duizenden migranten gestrand in de stad Tijuana bij de Mexicaans-Amerikaanse grens. Airbnb stopt met het aanbieden van woningen en kamers in Joodse nederzettingen op de westelijke jordaan -oever. In een verklaring zegt Airbnb met een besluit te hebben geworsteld. Het is overlegd met deskundigen over de vraag of ze zaken moesten doen in de Joodse nederzettingen, die door een groot deel van de internationale gemeenschap worden gezien als illegaal. Wanneer er ongeveer 200 overnachtingsplekken uit het bestand worden geschrapt is niet duidelijk. Israël heeft woedend op het besluit gereageerd. De regering roept aanbieders in de nederzettingen op... om een rechtszaak te beginnen tegen Airbnb. De reclassering wil dat haar medewerkers in elke gevangenis aanwezig zijn... om gedetineerden direct na hun veroordelingen al te begeleiden. In het AD zegt de directeur van Reclassering Nederland... dat het in drie gevangenissen al gebeurt en dat bevalt. Normaal komt iemand pas bij de reclassering als die al heeft uitgezeten. Volgens de directeur hebben veel criminelen meerdere problemen tegelijk, zoals een verslaving, schulden of een verstandelijke beperking. In zo'n geval is het volgens de reclassering goed als de begeleiding zo vroeg mogelijk begint, omdat het moeilijk is ze weer op het rechte pad te krijgen. Het weer bewolkt en een matig tot harde wind uit het oosten bij een graad of vier. In de loop van de middag en de avond vooral in het oosten en noordoosten regen en kans op wat natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Zfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland file bij Amsterdam op de A10. De A10 Noord richting de A10 Zuid. Tussen Zeeburg en Watergaasmeer. Drie kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 R-Events presenteert op 22 mei het Kika Artiestengala 2009. In Circus Rigolo op de parkeerplaats Zuid in Zandvoort. Met optredens van onder andere Dennis Baks, Tessa, Didi York en de vakmannen. Kaartverkoop is nu gestart bij de Music Store in Zandvoort. Check voor meer info www.kika-zandvoort.nl Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM ZFM Met nu Zandvoort uit Zandvoort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 er was er ook een, die matrozenpak bij. En die leek precies, op een jeugd Kiek van... Weet je nog wel, oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen, weet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 En de volgende artiest is een dame. Annemaria Klasina de Reuver, beter bekend als Annie de Reuver. Geboren in Rotterdam op 19 februari 1917. En aldaar overleden op 1 januari 2016. Was een Nederlandse zangeres. En ze was een van de populairste Nederlandse zangeressen in de jaren 40 en 50. En Annie de Reuver erfde haar voorliefde voor muziek van moederskant. Want tijdens haar schooltijd begon ze met twee jongens het muzikale trio The Rhythm Aces. En daarna zong ze bij het amateur uh, big band The Blue Blowers. En ze had een debuut bij uh, The Ramblers. Dat vond plaats in uh, rond uh, eind 1934. Ze was toen uh, bijna 18 jaar oud. Ze deed auditie voor dirigent uh, Theo Udo Maasman en werd aangenomen. Al snel was ze te horen in een rechtstreekse radio-uitzending van de VARA. En u hoort er nu Annie de Reuven. En nu samen met Karel van der Velde met Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen.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 I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 als voor het eerst iets van het voorjaar komt. Marika Lina. Langs verre kusten Dat muziek van het orkest zonder naam. Twee plaatjes achter elkaar van het orkest zonder naam. Met het lied Van de IJssel. En ook nog Lentekind hoorde u. En daarvoor Annie de Reuver en Karel van der Velden. Met kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Zo ook het volgende duo. Twee dames, de Melody Sisters. Het was een uh, natuurlijk Nederlands zangduo bestaande uit tweelingzussen... Julie Lancaster en Ellie Lancaster. En uh, dat was uh, ze uit 1933. Zijn ze geboren? <laughs> ze zijn geboren in 1933. In Amsterdam. En in 1953 schreven de tweelingzussen uh, een brief naar het platenlabel Philips... met de vraag of ze auditie mochten komen doen. Kort daarop werden ze uitgenodigd. En aangezien de zusjes nog geen eigen materiaal hadden... zongen ze een aantal liedjes bekend van de radio... Onder andere Make It Soon en Wheel of Fortune. En tien dagen later kreeg ze een bericht van de programmaleider Nico Boer. dat Gerda Roos contact met ze zou opnemen. De Roos was enthousiast en liet de zusjes optreden in zijn radioprogramma van Zes Klaarclub. In 1954 werden de zusjes samengeroepen met het duo Black White. En uh, ja, zo zijn ze eigenlijk een beetje bekend geworden. In 1961 scoren ze nog een hit met het nummer Dankje voor die bloemen.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 Zelf voorbij, dat is niet voor me. Dank je wel, dank je wel, dank je voor die bloemen. Zie met de sierakjes slaan je de Schat en troon erin. Tot overal Zie kriebel. Sierburen met de sierakjes draaien en achter en naar boven, Zo gaat ik steeds maar doen, laat ze maar zwaaien. Geen kwaad. Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan. Als we dood zijn, is het te lang. Hey! Zie de voorinnen tussen rokjes, waaien, het schaamt en roderie, tot boven mogen aan hun dien. Zie de rokjes draaien naar achter en naar boven, Zo gaat het steeds maar door. Niet vooruit de vlakken uit de kern is in het land. Het is nu feest. Stand. Een jongen zoekt een meisje om naar het bal te gaan. En klinkt dit leuke meisje, dan zingen ze spontaan. Zie de voorin met kussens, rockjes, vaaien. Het is kant en broderie, tot boven aan hun krieb. Zie de voorin met kussens, rockjes, draaien. Naar achter en naar boven. Ze gaat het steeds maar door laat ze maar zwaaien. Laat ze maar gaan. Wees gerust, het laat ze maar draaien, laat ze maar gaan. Als we dood zijn, is te laat. Hey! Zie de hoeren, de kussen, rockjes, waaien. Is kant en broderie, tot boven aan hun kring. Zie de hoeren, de kussen, rockjes draaien, naar achter en naar voor, Zo gaat het steeds maar door. Zwaaien, laat ze maar gaan Wees gerust, het kan geen kwaad Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan Als we dood zijn, is het te laat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 De koffie ging erin als koek en ik kreeg een complimentje. Maar ik dacht, gaan jullie nu naar huis? Ik sluit voor vanavond meteen. tijdje. Toen zei mijn man, maar zal ons nog een tweede bakje goed maken? Ze riepen, he ja, en toen moest ik er wel. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Wat knapt de mens daarvan op? Je kan heel lang leven en blijft ook gezond als je mij Nou, dat weet je wel altijd, hè? Ja, nee, hij zal nee zeggen. Nou, je wordt er veel te dik van, hoor. Je kan heel lang leven en je blijft ook gezond... als je mij nu de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan ooit. Ja, u hoort de muziek van Rita Corita. Met koffie, koffie, lekker bakkie koffie. En dan voor muziek van de Limburgse zusjes met Boerinnenke Dans... U luistert nog steeds aan Zandvoort uit Zandvoort. En als u denkt, van, ik heb een stuk gemist, aanstaande zaterdag gaat het goed komen, Want als u aanstaande zaterdag aan de radio uh, gekluisterd zit... kunt u tussen 1 en 2 het programma nogmaals beluisteren. We gaan door met muziek, want we zitten natuurlijk aan uw radio. De Voraios was een Amsterdams zanggroepje... die eind jaren 50 bekendheid vergaren met covers van onder andere... de Everly Brothers, McQuire Sisters, de Rooftop Singers... en andere Amerikaanse tienergroepen. De Youngsters zoals de band eerst heette... werd opgericht door Joyce en Jan Schouten. Dat waren broer en zus. En Ria Lubberink en Dick van Nou, Nadat ze het cabaret daar onbekenden wonen. in 1957 werd het eerste single werd toen opgenomen. Een cover van Bye Bye Love. Geproduceerd door Jack Bulterman. Ze hebben een heleboel leuke liedjes gemaakt. Ik heb er een uitgekozen. Hebben we vaker in dit programma gedraaid. U hoort de Voeraio's nu met Ik zie je elke morgen. Zie je elke morgen, zie je elke middag, zie je elke avond weer. Wow. wow! Wow! Wow! Zie je elke morgen, zie je elke middag, zie je elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu drie keer? Ik wil de hele morgen, ik wil de hele middag, ik wil ook s'avonds bij je zijn. Dan waren alle dagen vol vreugd en zonnescheen. De vogels zouden zingen en iedereen was blij. En alle mooie dingen waren voor jou en mij. Zie je elke morgen, zie je elke middag, zie je elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu die keer?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 Zie je de middag? Zie je avond weer?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 Staan. En het strand, waar ik schelpen ga, glanzen bij het licht der maan. Ik hoor mijn moeders zoet vermanen als ze mij in het bedje lee, en ik voel Weerslevensmorgen in ons hutje bij de zee. En ik voel weerslevensmorgen in ons hutje. Ons hutje bij de ziel. Wat ik later mocht ervaren. levens Immer zal mijn hart u loven, vreedzaam plekje uit mijn ducht. En mijn laatste wens zal wezen, dat ik eens in kalm Er rust mag vleien in ons hutje bij de zee. de hoofd. Er rust mag vleien in ons hutje, ons hutje bij. Je helmig met het hutje bij de zee. En elkaar in kent met dans je de hele nacht met mij. CfM Zandvoort, de lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend... van 11 tot 12 luistert u naar Zandvoort uit Zandvoort. Dan neem ik u mee terug op reis, terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Oftewel alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek zo ook de volgende dames, Helma en Selma, een zangduo uit Limburg. Het duo bestond uit Helma Lambrechts en uh, Gertrude zus Jansen. En uh, Helma Helbrechts uh, was een uh, plaatselijk zangeresje. Ze trouwden met en zong bij orkestleider Matthäus Niens, Die rondtrok met zijn dansorkest, genaamd de Flying Dutchman. En Helma had toen rond 1944 voor en van componist Johnny Hoes... het liedje De Cowboysoldaat, vermoedelijk zijn eerste liedje opgenomen... En ze werd in dat advertenties een Lady Kroner genoemd. En het orkest had ze ook altijd een, een, een, een clown op. Dat was de vader van Selma. Hij stelde voor om het zangduo te formeren. Hij vond zijn dochter een mooie tweede stem hebben. En dat was toen nog in 1949. U hoort ze nu Helma en Selma met Valderie Valdera. Aan zijn aanstaande gader, een toeter van papier Hij kon zoals zoveelen geen instrument bespelen Maar dat kon haar niet schelen, die toeter van papier Het deed hem bij de minstens even veel plezier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 En bij de minstens zeven veel plezier. Toen riep zij naar beneden, zo'n prachtig speelt geen tweede. Kan boven en neem mede, die doet er van papier. Onthouden. Het meest van alles doet hem Zo'n bord maar weer Zij dronk Ranja met een rietje Mijn Sofietje Op een Amsterdams terras Zij was als het gras Als een molen aan een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 Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de Tweede Wereld was. Zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooiste nu is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje als Sofietje is een lente symfonie. Zij dronk Ranja met een rietje. Mijn Sofietje op een Amsterdamsteraas. Toen wist ik dat mijn Sophie de liefste was.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 Waarom zou je boos zijn op mij? Anneliese, ach Annelieze, je weet toch, mijn liefste ben jij.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 Je hoofd. Ja, dat was muziek van de Bietenbouwers met Anneliese. En daarvoor hoorde Johnny Lyon met Sofietje. En de volgende formatie heeft u straks in het begin van het programma ook al gehoord. Heb ik ook al twee liedjes van ze gedraaid. Namelijk het Orkest Zonder Naam was natuurlijk een karo-radioorkest... in de jaren rond 1950. Opgericht door en onder leiding van Ger de Roos. De eerste optreden vond plaats in november, dat was 1946... Een oproep om een naam te verzinnen leverde duizenden reacties op. Maar uiteindelijk werd het orkest zonder naam als officiële benaming genoemd. Eerder in 1932 had Roos alle dans- en showband Rascals opgericht. En in 1948 richtte hij een boerenkapel de Bietenbouwers op. Opnieuw deed hij dat voor de karo. Dat was ook samenstellen van de eerste hitparade in Nederland... namelijk de Karo-hitparade. En het orkest zonder naam werkte samen met diverse vocalisten... zoals Jannie Bron, Sonja Oosterman, Jenny Roda... Yvonne Oostveen, Henk Torrel. Nou, gewoon te veel om op te noemen. Bekende liedjes waren onder andere in 1950 Het Ding. In 1951 die grote hit naar de speeltuin van Heleentje van Capelle. Ook hij noemt. Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien, en die gaan we nu voor u draaien... U hoort nu het orkest zonder naam. Het Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien. Als zo vrij koning winter is vergeefs.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 Er is geen meisje dat lacht als jij, geen meisje zo zacht als jij, geen meisje is zo rot en dik, dus ben ik in mijn schrik. Met Tonia Tonya, lemel in de rotte hot salsa, lemel in de hot Met Tonia.